Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Twee onmiddellijke ingang uit de fractie. De reden waarom Wim Kortenhoeven en Martial Hernandez opstappen is nog niet bekend. PVV-leider Wilders is verrast door het besluit en zegt van niks te weten. Bij het bekendmaken van het verkiezingsprogramma zei Wilders dat de PVV uit de Europese Unie wil. Volgens Wilders is Nederland de afgelopen jaren zijn onafhankelijkheid kwijtgeraakt en in een fuik terechtgekomen. Hij vindt dat Nederland door de EU gedwongen wordt allerlei landen te financieren en dat dat geld niet kan worden gebruikt voor de eigen bevolking. De politie heeft een einde gemaakt aan de blokkade van een schip in de haven van IJmuiden. Vier actievoerders van Greenpeace zijn opgepakt. Ze hadden zich vorige week vastgeketend omdat het schip op het punt stond om uit te varen naar Australië. Volgens de milieuactivisten vissen de grote schepen de wateren voor de West-Afrikaanse kust en in de stille Zuidzee leeg. De Indonesische politie heeft een Afghaan gearresteerd die ervan wordt verdacht dat hij de boottocht heeft georganiseerd waarbij vorige maand 90 immigranten verdronken. De Afghaan van 19 werkte volgens de politie voor een Pakistanse bende van mensensmokkelaars. Hij zou hebben bekend dat hij vier boottochten had georganiseerd. De laatste keer op 21 juni verging de boot bij het Australische Christmas Island vlakbij Indonesië. In Turijn is de ontwerper van Ferrari overleden. Sergio Pininfarina Pinin stond sinds 1961 aan het hoofd van het bedrijf dat zijn vader had opgericht en dat ook ontwerpen maakte voor andere Italiaanse automerken Alfa Romeo, Fiat en Lancia. Het bedrijf richtte zich later ook op het ontwerpen van treinen. Pininfarina ontwierp bijvoorbeeld de hoge snelheidstrein waarmee de NS tussen Amsterdam en Brussel rijdt. Sergio Pininfarina was 86 jaar. Het weer, in het westen bewolkt en wat regen, in het oosten meer zon, maar ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A15 Nijmegen richting Gorcum staat tussen Echtvot en Tiel 2 kilometer. De opruimwerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Skin.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 With When... Zeg.